Stuk voor stuk stappen mensen uit de regering van Boris Johnson. Al meer dan 30 ministers en partijleden zijn opgestapt. Omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de Britse premier. Johnson struikelt de laatste maanden van schandaal naar schandaal. Maar van zelf opstappen wil hij niks weten. Een paar weken geleden overleefde Johnson nog een vertrouwensstemming binnen zijn partij. En zo'n nieuwe ...komt er mogelijk na het weekend. De man die mensen bij een 4-juli-parade in een voorstad van Chicago neerschoot... ...heeft schuld bekend. Er zijn hem zeven moorden te lasten gelegd. De schutter van 21 vuurde vanaf een dak meer dan 70 kogels af op de menigte. Er is maandag een nieuwe zitting over de dood van Peter R. de Vries. Vandaag precies een jaar geleden werd hij neergeschoten. De rechtbank heropent die zaak omdat het OM nieuwe info heeft. Wat precies is niet duidelijk. De rechtbank zegt alleen dat het onderzoek tot nu toe niet volledig is geweest. En het is een Duitser gelukt om de hele Rijn af te zwemmen. Jozef Hess wilde in 25 dagen van de bron van de Rijn in Zwitserland naar Hoek van Holland zwemmen. 1235 kilometer en dat heeft hij gehaald in dagelijkse etappes. Het eerste half uur was altijd het lastigst, vertelt hij. En daarna kon hij er weer negen uur tegenaan. Die eerste halve stunde aan de dag, dat is voor manchmal een beetje overwinding, Maar dan komt de körper zo so langzaam weer rein. Die schultern zijn warm en dan kan man ook de restlichen 9,5 stunden kraulen. Zijn tocht was ook bedoeld om de kwaliteit van het rivierwater te testen en daar aandacht voor te vragen. Lies liefst wilde hij trouwens ook onder de Rotterdamse Erasmusbrug doorzwemmen. Maar daar kreeg hij geen toestemming voor vanwege het drukke scheepvaartverkeer. Het weer. Vanavond in het noorden wat regen. Morgen vroeg verlaten de laatste buien snel ons land. Smiddags zonnig, wel fris met 18 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de netrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof, en natuurlijk onze gast Pim Dekker. Ik zag nu nooit meer doen. <tie> het kent getal weer een nieuwe uitzending van De Krochten. Vandaag, het is nu vrijdag 3 juni, zitten we in onze zonnige ZFM studio met onze gast Wim Dekker. Vandaag dus een Haarlemse muzikant die begin jaren 80 in de New band de Minipops ook in het buitenland successen vierde en daarna volgden nog meer platen met de Minipops, maar ook met andere bands zoals Smaltz en Elektra. Hij is directeur en oprichter van Blowpipe Records. Uh, ...waarop hij met name elektronische muziek uitbrengt. Maar Wim is ook een collega radiopresentator bij Haarlem 105... ...waar hij met zijn programma Haarlem Underground... ...de ontwikkelingen van de alternatieve muziek in Haarlem volgt en laat horen. Hij heeft ook Oost-Europese films uitgebracht op zijn DVD-label. Hij heeft gewerkt in de bekende hoofdstedelijke platenzaak Boutique. Boeddhisk. Boeddhisk, ja. Uh, ja. Uh, Muziekpromoter bij Mojo. Uh, ja, evenementenpromotie uh, bij Mojo. Ja. En uh, bij Virgin heb ik uh, gewoon radiopromotie gedaan en ook geplucht en zo. Dat, okay. tot, uh, nou, je hebt wel wat gedaan voor de, de hoofdstedelijke club Roxy. Ja, ooit. ooit? Ja, <laughs> want ik woonde daar toen uh, om de hoek. En een vriend van mij die was daar uh, directeur geworden. Oké. Okay. <laughs> nou, kortom, een man die van vele markten thuis is. Ik denk genoeg stof voor interessante verhalen. Mijn naam is Dick van Duin en samen met Pim Groof en gaan we met Wim op zoek naar zijn eerste muzikale herinneringen, zijn inspiratiebronnen, zijn voorkeuren, zijn persoonlijke lijstjes. Nou, uh, Wim, welkom. Wil je er nog wat aan toevoegen? Uh, nee hoor. Nee, nee dat, uh, als het goed is, uh, borrelt dat allemaal vanzelf uh, op. Okay. En ik, uh, misschien is er, uh, als we terugluisteren, is er ook wel een taal om vast te knopen. Maar Haarlem 105 uh, lees ik of hoor ik inderdaad? Ja, ja Haarlem 105. Hoe kwam dat? Ik, op een gegeven moment had ik het idee dat, uh, dat er op de Harmse. Nee, er gebeurde zoveel in de Harmse muziek, scene, zeg maar. Wat yeah. aandacht uh, verdiende. Dus op een gegeven moment heb ik aan iemand gevraagd die ik tegenkwam uh, daar. Het is dus mogelijk om. Uh, Um, om een kwartiertje, 15 minuten... Um, een, programma te, of een stukje programma te maken. Of een ja? stukje in jouw programma te maken. Het okay, hele ja. Arnhemse popstien heet het, geloof ik, uit mijn hoofd. <laughs> en uh, dat, dat duurde een half jaar of zo'n jaar. ik hoorde helemaal niks van. En uh, ik zei, nou, het zal wel. Op een gegeven moment werd uh, ik toch benaderd. Er was op de zaterdagavond, tussen 8 en 10 was er uh, een blok vrij. En uh, ik dacht bij mezelf, nou, misschien... De vier keer, dan is het wel bekeken met, uh, met Haamse underground, hè, heb ik het over, echt underground. Ja. Maar um, dat, ik doe het nu, even kijken, twee jaar of drie jaar. Het eerste uurtje is, uh, dat, dat, dat noem ik dan, hè, dat komt uit de schilderkunst. Dat is uh, figuratief, hè, dus de korte nummertjes van drie minuten, vier oh, minuten. Okay. Ja. En het tweede uur is uh, dan abstract. Nou, dat zijn dan de soundscapes. Dat zijn dus stukken van, nou, van 30 minuten, 40 minuten. Want in Haarlem heb je ook een paar platenlabels... die er zelfs gespecialiseerd zijn. Zoals Winterlight. Die zit op het Spaarne. Ja. Maar dat is elk zaterdagavond tussen 8 en 10? Ja, zaterdagavond okay. tussen 8 en 10. Ja. Haarlem Underground Haarlem Underground, Haardem ja. ja. Haarlem 105. Ja, ja. op Harlem 105. 105. Ja. Ja. Labels. Quite leave his place on Mabel's Slow and gentle Sentimental All style served here Louis says he sweetbear Less it bears ground Tired of the tango I'm eigenlijk uh, terug naar, naar, naar Haarlem ja. en uh, hoe het allemaal is gekomen. Uh, je, bent, je bent geboren in Haarlem? Ja, ik ben geboren in Haarlem. Nou, eigenlijk niet. Ik ben in Zandvoort geboren in een geboortekliniek. Uh, even over het hele letterlijk te doen. Ja. Dus als je op mijn ja, geboortecertificaat kijkt, dan staat er ook nog niet eens Zandvoort, maar Velsen Zuid staat er. Sowieso ja, is staat ja. Er. Ja. Dus ik ben uh, gek genoeg... Um. Uh, dat, dat heette volgens mij de, de geboorte Maranata of zo. En die zit op de Duivelslaan. <lacht> en dat werd pas dus heel raar. Daarna zal wel Duinweg ja. of Duivelslaan. En op een gegeven moment in Amsterdam, in de tijd van de Roxy... ging ik op de Heilige Weg wonen. Daarna... Oké, okay. ja. <lacht> nu is de cirkeltjes <lacht> Zegel, rond. <lacht> ja, <lacht> en, um... ja dus, maar ik heb eigenlijk tot mijn uh, twintigste, 21ste... 21, heb ik gewoon in Arnhem gewoond... Op, ja, een stukje ook in Aardehout, want een kraakpand. Mm -hmm. uh, ik zat in een kraakpand natuurlijk begin jaren tachtig. Dat had je natuurlijk een uh, ongelofelijke leegstand. En, um, en uh, een enorme ja. werkeloosheid. En, kerkers, ja. en ook ja, krakers. Ja. Ja. Ja, ja. En ik heb uh, dus een stukje in uh, Aardehout gehad. Ja. En toen uh, naar Amsterdam. Okay. Ja. En kreeg je van, van, van, van huis uit uh, de muziek al mee? Uh, via je ouders of, of broers of zussen? Of... Um, ja, maar mijn ouders deelden wel platen van uh, bijvoorbeeld Boudemijn de Groot hè, voor de Overlevenden. Wat natuurlijk een hele, hele belangrijke plaat uh, is. En uh, er staat ook een plaat van de cats. En ook van uh, James Lost. Okay. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 63. Ik heb ik had bijna 53 gezegd. Zeg. Maar we hebben gelukkig schoon <laughs> met de binnen. Dat we, we hadden het al over onze leeftijd gehad in de auto. <laughs> ja. Oh nou, ja, 63. Nee, maar dat je ouders ja. bouwden wij in de grote, moet je, ja, ja. ja, dat was natuurlijk. Uh, die plaats kwam natuurlijk uit 66 of zo. 65, 66. Voor ja, de overleving. iets later, ja. Ja. Zoiets, ja. Zo, ja en, um, 68. Ja. Dat betekende. Uh, ja. mm -hmm. Kijk, ja. Toen ik 8 was. Hebben ze die groeg. En uh, mijn vader die werkte bij de KLM. Die uh, moest af en toe op reis. Had, uh, zat ik een tijdje in de meer. Heeft hij ook Herb Albert meegenomen? met ja, de Brunch. Ja, die Joanna Brunch. Ja. Ja. ja. Dus dat, ja, dat is toch wel een belangrijke invloed, ja. Herb ja. Albert. Tiana, ja, ja, je natuurlijk. bent natuurlijk nog steeds gek op blazen. <laughs> nou, ja. ja, natuurlijk wel even onderzoeken. Eh, zo van: um, zou Herb Albert nou echt. Wat is de beste hurp elbert zeg maar, in zijn Mexicaanse periode? Ja. Nou, dat is een hele, hele vrolijke. Een dat is taxi bijvoorbeeld. Dat is een heel leuk nummer, volgens mij, uit mijn hoofd. Even zoals ik het nu heb, nu we het erover hebben. Ja. Twanet Taxi of zo. Ja. En uh, ja, verder. Um, je het, de radio was natuurlijk heel erg belangrijk in de, in de jaren zestig. En uh, de, de Beatles, hè? Uh, ja, natuurlijk. Heb ik helemaal meegemaakt. De Beatles, de tuurlijk, ja. ja, heb ik meegemaakt. Ja. En, uh, en ook uh, dat nummer wat op mijn lijst staat van die. Uh, hoe heet het? Die Sakamoto. Ja. ja Sukayaki. De... Sukayaki, ja. Dat is dat, dat, dat nummer. Ik, dat speelde altijd uh, door mijn. Uh, zeg maar. Ik dacht, wat is dat nou voor nummer? Dat heb ik dus meegegeven. Ik wist nooit wat het was. Pas jaren later, jaren, jaren later. Dacht ik, Hé, dat nummer heeft altijd zeg maar, in mijn, als melodietje ja. in de jaren 60, 70 door mijn hoofd gespeeld. En ik wist nooit wat het was. En op een gegeven moment, misschien vijf jaar geleden, kwam ik dat tegen, dat nummer. Ik dacht, wat, is gewoon een Japans, een Japans nummer is dat. Ja, klopt, ja. ja. ja. En uh, ik, ik, ik had gedacht dat het ook wat ruiger zou zijn. Maar het is allemaal heel, heel netjes en heel zoet gevoisd. Ja, ja. Het is, ja, is. Het, uh, ja, is. allemaal ja. heel netjes. Voor de westerse markt waarschijnlijk gemaakt. Oké, okay, maar je ging ook in Haarlem naar school? Ja, ik ging in Haarlem naar school. En uh, mijn buurjongen, die, uh, woonden, zeg maar, um, op een hoek woonden wij. In, in die, in, echt in de hoek. Er zat een slager. Uh -huh. En wij zaten aan de ene kant... En de ene straat en een, een, een, een, een jongen, uh, die vijf jaar oud was of zo, of zes jaar ouder, die, die, die zat aan de andere kant. Toen ik een jaar of tien of twaalf was, uh, hebben we een kabeltje getrokken uh, tussen onze. Tussen de twee huizen. Tussen de twee huizen. En, en als hij muziek <laughs> draaide, dan kon ik dat meekrijgen. Dat dus was ja, dus echt. Dat uh, is leuk, hè? Ja. ja, dus de eerste platen die ik van hem dus kreeg, want hij was dus echt ouder, hij kocht ook platen. Er waren op de hele van een paar, hoe heet het, Santana, Abraxas. Ja, oh jee, yeah, yeah. ja. En uh, Johnny Cash met, uh, hoe heet die, uh, St. Quentin, die lijfsplaat, ja. die gevangenisplaat. Ja. Ja. En Janis Joplin. Uh, en ook Uriah Heep, iets later. Ja, echt een kind van de jaren zestig, hoor, te horen Ja, ja, ja, ja weet je, maar al, al, heel vroeg, ja. vroeg, heel vroeg kreeg Klopt. je dat van... Uh, ja. Als ik een oude broer had, gehad dan, dan, ja. dan was het op die manier waarschijnlijk ja Thuis maakten ze dus geen muziek? Nee. Nee. nee. Nou, misschien, ja, misschien hebben we wel op pianoles gezeten. Oh nee, ik zat op blokfluitles. Ja, dat ja, was dat het. Maar tuurlijk, dat vond ik ja. niks. Het was ook niet die tijd, ja. Misschien is ja. het er binnen. Ja. Blokfluitles. Nee dat, vond ik, nee, dat vond ik niet zo ja. echt een... Uh, dat kwam niet zelf van mij. Maar dan ben ik toch benieuwd hoe je... Uh, dan echt in het... muziek maken terecht bent gekomen. En, en... Ja, nou, het is uh, dus... zeg maar... Um, Via ja, Op een gegeven moment door die, uh, die buurjongen... ontwikkelde mijn muzieksmaak uh, zich. Uh, en ook via andere contacten bijvoorbeeld. Ik kocht natuurlijk platen op uh, bij LP. Op de Geneemd Aardegracht. Ja, ja. En um, in de staat of in... Uh, wat het is Heb je ken je die nog? Ja, Hoogenbijl. Ja. ja, en, en, en, en met vrouw Dreesman. Frankisch Platenhol. Of is dat later? Hoogenbijl, dat was, dat was die kelder. Ja, klopt. Ja, met die hokjes. Ho Hogo ja. Hi-Fi uh, had volgens mij nee, platen. Nee, die ken ik niet. Nee. nee. Op de oude Groenmarkt. Nee, ken ik niet. En Frankisch um, Platenhol. <laughs> ja, dat was die jongen van LP, hè? Ja, dus op een gegeven moment ontwikkelt je je smaak. Ik, ik was dus best wel in de jaren op, op, op, op, op simfo gericht. Hè. Dat zie je ook uh, Emerson Lake en Palmer. Ja. Maar op, via... En, en Roxy Music. De Roxy Music. Dat, dat, dat was nog iets scherper, zeg maar. En, en, en, en, en avontuurlijk. En, avontuurlijk. Ja. Ja, en, en daar zat Ino in. Wat een belangrijke ja. invloed uh, is geweest, zeg maar. En... Um, maar ik heb ook meeste uh, reggae-plaat bij een, uh, volgens mij, bij een, in de Kruisstraat gekocht. Bij, uh, volgens mij, een tuinwinkel of zo. Die hadden vroeger, iedereen verkocht platen vroeger. Iedereen, dus tuinwinkels en, uh, en dus een, een, een, een driedubbelaar van, van Trojan. Dus zeg maar de ontwikkeling van reggae. Hè? Dus, uh, van de. Van uh, de. Die, ja, die hebben ze nog steeds. Dat soort box sets. Ja. ja, precies, die hebben ze nog steeds. En die. die, die, die, die die plaat was volgens mij, weet ik veel 10 euro of zo. Zeg. En natuurlijk ook bij Pastoor. In de Bartolorenstraat. Dus de wereldmuziek, zeg maar. Ja, okay. Dus ik ben altijd wel een beetje op zoek geweest naar geluiden. Zo van... Uh wat niet echt voor de hand lag. We hielden allemaal natuurlijk van de Beatles en van de Rolling Stones. Dat was een gesneden koek. Dus als je ergens naartoe ging. Kijk, het probleem vond ik ook in de Horeca. Dat je toen. Dus je had hetzelfde plaat hoorde. Hoor je Supertramp, Crime of the Century bijvoorbeeld. Ja, dat is een best goede plaat. Maar die werd dus echt in elk café. gedraaid. En er kwam echt je neus uit. En ze waren er meer van dat soort platen. Later natuurlijk ook Hotel California van de Eagles. Die is ook mijn huis niet ingekomen. Want dat, ja, ik bedoel, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, je hoeft te kopen. nee, nee. nee dat is niet te Want wanneer zet je die nou op? Nooit. Omdat ja. je hem overal hoorde. Ja. Dus dat was een gezel op een gegeven moment. Voor, um, voor iemand die echt niet nieuwsgierig was. Ja, ja. En... Um, ik, ik, ik ben wel een beetje ja toch een parallel gelopen met de ontwikkeling van van van Ino zeg maar, zeg maar van zo'n yeah. um, glamour rock uh, art hoe heet het, uh, art school beetje de uh, rock music... via zijn uh, via zijn solo platen naar, ja, wat is het? Gewoon een hele eigen kunst, of ja kunst moet je niet noemen, maar eigen stijl zeg maar. Ja, op een gegeven moment dat je ook ambient uh, plaat ja. en ook een serietje van tien stuks van, uh, hoe heet het, klassieke platen, hè? of obscure label, waarvan op één, één ding, dat was de ondergang van de Titanic. Nou, dan gaat het begin dat, ik weet niet wie die precies uitvoert, zeg maar, of wie dat geschreven heeft, maar het was dus uit, de, uit de jaren zeventig was dat. En hoor je zo in het begin, hoor je dat, dat strijkje waarvan men dacht dat het gespeeld werd tijdens de ondergang van ja, de Titanic. Het, ja. Speelden ze dat gewoon, dat dit opgenomen en op een gegeven moment dan, dan hoor je geluid dat het ook, dat het ook <hijf> lut, lut. Dat verder weg klinkt. <hijf> ja. Ja. <hijf> nou, dat, dat vond ik, heel, dat ik ja. hele, hele, hele interessante dingen. wel heel bewust naar die muziek, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Het, het moet... Uh, ja, ik, ik vind... Het moet je iets uh, meegeven, vind je? Nou, uh, ik, ik, ik, ik, ik... Ja, het is misschien ook wel... Uh, ja, ik weet niet hoe ik dat... Uh, ja, er moet interesse zijn, er moet een vuurtje zijn. Om, ja, vuur. En het, ja, ja. Moet, het moet ook ja. iets zijn wat je... Um, uh, er is genoeg zeg maar, uh, muziek die... Uh... Of the Road muziek. Ja, ja middelhoofde Road die, die gewoon uh, koestert, zeg maar. Mm -hmm. uh, die, die, uh, liefdesliedjes en zo. En ja. uh... Binnen de gebaande patronen blijft. En ja, men ik, dat ik, men ik, de randen op gaat zoeken. En ja, je, ik, ik, zoeken. ja ik, ik, ik zocht echt de, de, de, de, de dingen die ik ook nog nooit gehoord had. Dus op ja. een gegeven moment had ik ook een plaat... had ik uh, van een of andere Afrikanen gekocht de, uh, bij uh, Pastoor. Dat was de Bebe. Die heb ik niet erop gezet. Nou, die, die speelt dan op een soort ukulele ding. En hij had een ritmebox. Echt in de jaren zeventig had hij een ritmebox. Afrikaanse muziek met een ritmebox. Dat yeah. nou, klonk belachelijk simpel. Maar het is heel erg heel, heel, heel goed. <laughs> ja. Echt fantastisch. Ja. Dus uh, dat... Dat soort dingen ben ik wel een beetje aan het opzoeken. Dus, uh, maar dat was toen nog heel moeilijk. Want tegenwoordig kun je. Ja, via internet. Uh, uh, via internet ja. en, en alle streamingdiensten kun je alles horen wat je maar wil. Vanuit ja. de hele wereld. Maar ja. toen, als je. Ja, je moest ja, echt zoeken. Uh, reggae muziek wilde horen. Uh, wat je net zelf al aangaf. Ja, dan ja. moest je. Uh, of naar de muziekbibliotheek. Of uh, je moest. Iemand ja. die moest voor je gaan tapen, want anders ja. uh, kwam je er niet aan. Ja. Want op uh, heel Sum 3 hoorde je het niet. Uh, nee. Of op, uh, op, de, op de piratenzenders. Nee, en, en, en toen ik. Uh, even kijken, ik heb toen. 78 um, of zo, even goed nadenken. Um, ben ik toen gaan werken al. En toen met het geld wat ik toen uh, verdiende. heb ik het, op afbetaling ook nog eens een keer. Want dan kon je bij. Uh, in de kon je uh, betaalchecks achterlaten. Je had vroeger betaalchecks, hè? Ja, ik, je vindt, ik een soort het, ja. kaartje, Dan kon je ja, ja. een bedrag invullen. En dan moest je ja. een stapeltje van die kaartjes achterlaten. En dan eens per maand stuurde die winkelier dan zo'n oh. kaartje in. En nee, op die manier... Geer op de um, taalkaart. Ja. Ja. Ja, ja. ja. En op die manier heb ik toen die Synthesizer gekocht. Samen met een vriend ook nog eens een keer. De oh. eerste Synthesizer? Ja, de eerste Synthesizer. En ja. welke dan natuurlijk? De Yamaha CS30. Oh, oké, okay. ja. Ja. Daar zat een sequencer in ook. Ja. Het was een monofonic. Mm -hmm. He, dus je kan je er ja, heel ja. wel ja. opleggen. In jongens speelde uh, uh, maar één. één toon. Eén toon. Je hoort de hoogste, ja. ja. Maar wel <laughs> twee uh, oscillatoren, Dus hij kon wel tweestemmig zijn. Dus die kun je dan onafhankelijk van elkaar uh, verstemmen. Mm -hmm. ja. Maar je, dan hoorde je wel twee tonen. Uh, maar dat komt doordat het twee oscillatoren. Uh, Oscillatoren. Nou, net lukt het me nog. Uh, ja, zo. Dus, en, uh, mijn eerste track heb ik toen ook uh, in het Kleverpark opgenomen. Uh, waar ik woonde bij mijn ouders in de kelder. En uh, dat is ook op een gegeven moment op plaat uh, verschenen. En dat. En dan hoor je ook dat op een gegeven moment uh, de moeder binnenkomt... omdat dus het eten op tafel stond. Ja. Dat hebben we zo gewoon ook zo ingelaten. Ja, ja. <laughs> Inget <een> flessen. <laughs> en uh, ja. je hoort ook die flessen rammelen. Ja. En dan hoor uh, je Wim kom je eten. Maar in dat 79 gek... kocht je dus je eerste Ja, 78 of 79. 78, ja. Ja. Ja. Dat zal ook een paar centen gekost hebben. een van de eerste. In 2000 de, uh, gulden was dat. Ja, ja. ja dat is echt veel geld. Vanuit, ja. vanuit die afvertaling, ja. ja. Ja, vanuit die afvertaling, ja. Maar wat was de gedachte? Want je kon samen met iemand van hier gaan we uh, muziek meemaken. We... Of ga ik in een band? Of, uh, wat nee, was je gedachte? Dat, het gekke is dat uh, hier zouden we samen muziek meegemaakt En dat ding stond bij mij. Mm -hmm. En ik werkte in die tijd bij de KLM. En uh, een collega van mij, of mijn directe baas of zeg maar, manager. Ja. Die uh, zijn vrouw, die werkte in een platenzaak in Amsterdam. Dat was uh, Raf. Rolf, Rijnstraat. Ja, ja. Ja. En later is eraf... Um, een filiatie begonnen met... de No Fun op de Rozengracht. En daar werkte Hansi zij... Joustra, die, uh, Hansi Jaustra ja? En uh, zij heette... Uh, Leonor Hamaker. En die twee... hebben trouwens een, een knallende ruzie gehad. Maar dat even terzijde. Okay. <laughs> en, uh... Ja, weet je... door haar ook een beetje gevoed met, met, uh, met, met, met muziek. Ik zei, uh, ik, ik hou van uh, uh, Brian Eno. Nou, dan kwam zij bijvoorbeeld met de Fat Gadget aan, de, de elektronische dingen. Zeg maar, en soer en zo. Die we ook... Uh, ook ja, die, die ook op de ja. neer staan. ja, ja. ja, ja, ja, ja.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 Jij kocht inderdaad een synthesizer, was ja. uh, dik vraag. Ja. Om zelf platen te gaan maken. Ja, ja als ino, okay. zeg maar. Gewoon als ino. -no. Ja. -no. Ja. Ja, een Heidelbergse ino. Ja, een Ja, dat is ongelooflijk. want je, je hebt aan de synthesizer niet voldoende natuurlijk. Je moet ook een ritmeapparaat hebben of zo. Ja, maar in de echo-apparaat. Ja? Ja, ja en een, een delay heb je nodig. Een delay, die, die, die kun je natuurlijk heel scherp zetten, dus ja. dan klinkt het metalig. Maar je kan ook. ook. Uh, het zo instellen dat je niet hoort... dat het een echo is. Als je één een, een toets aan... Uh, ja? dan lijkt het of je... Ja, inderdaad. Is. Ja, dat, is. En dat is toen, toen de tijd... Uh, is dat op cassetten uitgebracht. Die dingen die ik uh, gemaakt heb. Okay. Op die synthesizer. Ja. In eigen beheer. In eigen beheer. En het, uh, dat, dat was op Studio 12. Studio okay. 12, dat was... Uh, nu, nu, nu springen we al een beetje naar... De, begin jaren tachtig hoor. Mm -hmm. Ja. Studio 12, dat was een. Um, en dat was, Dat kwam uit Kleine Groot Heilig Land 12. Dat was een kraakband. Wat het Dagblad vroeger ingezeten heeft. Een drukkerij. ja. Okay, en um, die hadden een podium. En die hadden ook een. Um, ja, een cassettelabel op een gegeven moment... waar ik bij betrokken was. De vriend... Ik, ik deed het met de vriend van mijn zus. <laughs> dat dat, dat cassettelabel. Ivo Schalks. Ivo Schalks die zat uh, in, in de band Eerste Rance. zijn bandje. En toen Nekda... Ja, zo, zo kwamen de, de cassettes uit. de verzamelbandjes van uh, datgene wat er in die kraakpanden gemaakt werd. Dat waren dus uh, vaak uh, kunstenaars die muziek maakten. Hè? Ja. We deden in begin jaren tachtig je ging kunst maken. Ja, zeker. Of je ging muziek maken. En, en uh, muzikanten die kunst gingen maken. Die tapejes, er zijn iets van acht tapejes uitgebracht. Som, som, een aantal verzameltapejes met dus, uh, verschillende bandjes erop. Er stonden mijn dingen op. Maar ook dingen van Necta en ook wat andere soloprojecten. projecten. Al die cassettes... Dat is, uh, uh, nu maak ik weer een sprong. Die zijn twee of drie jaar geleden door een Duits label op vinyl gezet. Okay. Dat, is een, dat is een boxset geworden. Oké. Okay. vijf LP's. Het heet Studio 12. Okay. Vijf LP's, dus met ze. Kassettenmuziek, ja. ja, ongelooflijk, ja. echt ja. ongelooflijk. En dan uitgegeven in Duitsland. Ja. Uitgegeven in Duitsland, maar die, die aantallen, die, die, die zijn natuurlijk heel erg klein, hè, ja. die je verkocht worden. Dus ze worden wereldwijd, worden die, uh, daar kunnen ze er 400 van verkopen. Misschien, ik denk dat hij ze nog wel heeft staan, hoor. En ik heb trouwens, ik heb er ook nog een aantal staan. Maar die, dat label was dus echt puur gespecialiseerd in cassettenmuziek. Ja, uit die ja. periode. En dat doen ze nog steeds. Ze hebben dingen van Clock TVA, Trop and Gristle. Uh, ja. Nou ja. Ik vond, dat, uh, ik vond dat een hele grote uh, eer, zeg maar, als dat de spullen uit de jaren 80 op een Duitse label uh, ja, zeker. worden uitgebracht. Ja. En echt toch heel goed. En. Um, ze dus hebben ze ook nog een beetje opgefrist, uh, die opnames. Zo met, uh, met vinyl, ja, zeker. Ja, gemasterd. Uh, ja, gemasterd. En um, het ziet echt uh, heel goed uit. Maar hoe nam je het dan op? Gewoon ook uh, een microfoontje? Eén een microfoontje, mic ja. Ja. ja. Maar het, het erg was... Uh, Necta bijvoorbeeld, wat een van de vaandeldragers was... van de mm -hmm. Van Arnhemse scene in die tijd... Die, die waren zo nonchalant met hun opnames. De eerste cassette bijvoorbeeld. Die, nou, er stond, stond een, een, een microfoon, bij wijze van spreken, achter een bloempot... En dan, dan ging ze live spelen en dat bracht ja, ze eruit. Okay, ik, ja. zei, ik zei, jongens, het is leuk, maar ja, het kan beter. Niet ja, dat dan. ik zo'n perfectionist ben, maar er, er ging heel veel verloren op die manier. Dus de tweede derde ging al beter. En de vierde die klinkt nou zo'n beest. Een geweldige, geweldige sound. Helaas, die band... Misschien ga ik iets gedetailleerd, maar dan dat begin ik niet, maar zeggen. Ja. Helaas van Necta, dat uh, in het begin... Um, hadden ze echt hun eigen geluid. Ze maakten ook hun eigen instrumenten. Mm -hmm. Een beestrum was bijvoorbeeld een olievat met rubber overheen gespannen. Oh, hm? En het was natuurlijk wel live. Was het was wel een klus om dat steeds ja. mee te ik slepen. Ja. Maar later zijn ze dus, hebben ze hun eigen geluid verlaten. Dan zijn ze een reggae gaan spelen. Hm. Nou, op zich, ik zeg, ik hou van reggae. Maar volgens mij had je beter je eigen geluid kunnen houden. Ja, ja. Veel beter geweest. Want er is genoeg. Genoeg goede reggae, zeg maar. Maar goed. En um, in die tijd... Uh, even kijken hoor. Dan hebben we het over... Uh, ja, we oefenden met, met de mini pops in de aarde hout, zeg maar, ook. Maar ja, nou maak je even een sprongetje. Ja, van... ik ga heen en weer, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. alles is eigenlijk... We willen ook oh. heel graag weten. Alles is eigenlijk ja, tijdsleid, zelf... namelijk. Ja, ja, ja. Maar probeer het een klein beetje chronologisch te houden van... Oké, okay, uh, de ja, minipops... Stuur me, stuur me gewoon. Ja, ja. stuur me, ja. Like. but you know how big he is that animal can put you straight from here to russia look at the faces surprise surprise now how is Theo gonna save our lives help us cross the street look at you guys you're scared lost and angry what did you do don't ask me you're really dumb but not this dumb you know i'm just a dedicated fool and i'm gonna nail it Did you see anybody in the hall? In the elevator? Lou, you're afraid. Why don't you tell me what happens? There's the DA. Tom, I'm gonna need a court order for a wiretap. I have a strong feeling about crime, I want to fight it, please help me though, and I will succeed. How are you doing? You guys playing by the rules? I hate these basements so damn they are so cold they are so lonely listen listen oh boy we are just lucky to hear this conversation I've been working on this case for so long and now it's time for action whoever expected them to blow their cover, never could figure out why all these men were going to this building but it seems to be a homosexual prostitutionary instead of an illegal gambling house to side positions. You and an officer go to the bank. Listen, this ain't an ordinary hit, so be careful. And if you succeed, we are just doing our job. Everybody, everybody, everybody, everybody put their hands up, okay? Frisk them, cut them, and bring them to the station. Well, well, it wasn't easy. I don't know what kind of cop I've become lately. How can I stop being who I am and start being someone you like, sir? No, sir, you are right. I don't dream about being a chief inspector anymore. If you make more money, you make fewer friends. Je had je synthesizer. Je maakte opnames uh, in, in uh, Club 12. Uh, in thuis, thuis, thuis. In Thuis in de kelder. Ja. Het Haarlemse culturele krakersbolwerk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, dat was het zo. Ja, ja, ja, ja. En, ja. En, uh, maar hoe ben je dan in contact gekomen met, met de mini-pops? Want die hadden al een plaat uitgebracht volgens ja. mij. Uh, ja, het, het was zo dat uh, de, de, de zanger Vally. Ja. Die was in uh, 1978 was hij naar Amerika gegaan die heeft daar uh, iets met school, een uitwisselingsprogramma, zoiets dergelijks. Hij zelf kwam uit, uit Barneveld en toen is hij daar losgelaten in, in Amerika. Uh, en daar heeft hij dus de eerste, zeg maar, um, punkachtige dingen heeft hij, uh, gezien en meegemaakt. En um, zijn eerste singeltje uh, dat, dat, met zijn eerste band, die, dat was de Tits, met uh, Daddy is my Pusher. Yeah. Met op de achterkant We Are So Glad... Elvis Is Elvis Dead. Is dead. Ja. <laughs> <laughs> punks, ja. gewoon punks. Even, even, even, even schoffelen. Toen is hij de Minipops... en zijn plaat al gestart. Uh, Plurex. En uh, de eerste... Oh nee, dit staat ook op Plurex. Ja, oké. Okay. Nou, uh, toen is hij de Minipops begonnen... met de Ritmebox en uh, Synthesizers... En gitaren, en dit kwam een beetje voort uit, uh, uit, uh, uit de rietveld scene, zeg maar. Toen heeft hij uh, het singeltje opgenomen, of het EP'tje, Kojak. Dan heeft hij dus de tekst zeg maar, van een Kojak-episode op tv. Terry is ja. ja. Voor de die jonge luisteraar. Dat, <laughs> was, dat was een lolly. detectieve serie. Met een hele kale... <laughs> kale inspector. Met een lolly. Een Griekse, ja. Griekse Terry is he ja. ja. En wat hij gedaan heeft met de tekst. Hij heeft gewoon een, een, een episode. Wat Terry... Wat Kojik dus aan het vertellen was tegen mensen, heeft hij gewoon letterlijk overgenomen. De, de, de, de, de, de, de, de, dat was de, de songtekst. Ja, dat was de songtekst. Nou, dus en het, het was een, echt een goede single. En ze hadden ook een band, dus. Eén um, of twee synthesizers, één of twee gitaristen, ik weet niet precies. En de zanger dus. En, um, en Bali, die kwam dus ook in het, het No Fun winkeltje op de, Rijn, in de, op de, Rijnstaat, of in de Rijnstaat en uh, op een gegeven moment was de, de, de, de synthesizer man die was verongelukt dodelijk ongeluk, brommertje en die had dezelfde synthesizer als ik en uh, die Yamaha toen, nog en Bali hoorde van die, uh, die, die vrouw van, de, van die KLM-collega's, ja. dat, dat ik dezelfde synthesizer had. Nou, toen mocht ik op auditie komen... omdat ik dezelfde synthesizer had. <laughs> het was niet voor mijn kwaliteiten. En toen ben ik in uh, uh, het Koeienverhuurbedrijf, Jokers Koeienverhuurbedrijf... heb ik een, een auditie gehad. Nou, ik, ik wist uh, ik was natuurlijk heel zenuwachtig. En, uh, ja, ja. en Ik wist eigenlijk voor niks. Ik wist ook niet wat echt aan het doen was. Maar ik ben, ben wel, wel gewoon meteen aangenomen. Nou, toen zijn, op, toen zijn we ook op toen Nege gegaan. Um, vlak daarna. En het eerste optreden was in Gouda. <laughs> en um, Tenminste, waar ik dan naar meedeed. Het ja, ja, eerste ja, optreden op het ja, podium. Ja. En um, in die tijd uh, provoceerde uh, de minipops ook een beetje. Dus tussen de nummers. Uh, dat, dat had ook een... een, een um, uh, dat moesten ja, reden, ja, ja, ja. omdat volgens mij moesten tapes verwisseld worden, want ze gingen met backing tapes, zoiets dergelijks, okay. of met cassettes ja. zoiets dergelijks ja. was het. Maar was het gewoon één minuut stil uh, tussen de nummers of twee ja, okay. minuten. En het werd op een gegeven moment, toen het technisch allemaal goed ging. werd het ja. nog af, op, op, opgerekt. En het stond nog gewoon stil. Het stond er gewoon te wachten over, over reacties <laughs> uit het publiek. En je hoort ook op die tweede single, die live single. hoe ik mensen schreeuwen. Die zitten echt te wachten totdat wij weer zouden beginnen te spelen. Spelen, ja. Er het stond nog gewoon stil. Deed <laughs> ja. deden niks. Oh, en uh, ja. met eer, dat eerste optreden kreeg ik ook gewoon meteen de dingen naar mijn hoofd. Ik heb ook dingen naar mijn hoofd gegangen. Ja. Ja. ja, die hebben we ook geraakt. Een bierfiltje volgens mij, een bier. Wow. En ik dacht, jeetje, Mina. Dus ik stond echt. Uh, maar was nog een beetje punk. Nee, verstop nee. nee, maar nee. Maar goed, zo'n band waren we ook niet hoor. Ik zag, uh, nee, het was nog geen punkband elektronisch. Nee, nee, nee klopt. Nee, het was een uh, ja. new wave. Een new wave, ja. ja. En, uh, in, in, in, in, in, in Nederland 80, is dat ja. later de. Heet het dan Ultra? Dat is een stroming, die, een Ultra-stroming. In New York had je de No Wave. En in Nederland had je dan de Ultra. En er waren vier steden die daarin uitblonken. Dat was Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen, Arnhem en Haarlem. Oké. Okay. En, uh... Ik heb nooit geweten dat het Haarlem een eigen scene had of zo. Of een eigen stroming. Ja, zo, maar, ja maar het is underground speed. Het is ja. underground Ja, ja. ja, dus, ja Je moet wel ik. je best doen en afdalen <laughs> om het te gaan vinden. Ja. I'm only 10 years old. That's Het moet toch een geweldige tijd zijn geweest. Hartstikke dan? leuk hey, tijd. Ja, Het ik ja. ik, hartstikke leuk. Ja. Echt ja. heel leuk. Heel ja. leuk. Ja. En, en toen heb ik ook in een... In die tijd had ik ook een platenwinkeltje. Zelf. Okay. In, um, ja. in, in de Kruisstraat. In de, Kruisstraat. In, de, in, de, in de Amigos. Dat was een, een kledingwinkel. Mm -hmm. En dan had ik dus een een of twee, vijf bak of zo. Ik weet niet precies. Of twee platenspelers. Ja. En uh, daar kwam dus de, de, de spijbelende jeugd uit die tijd, die kwam <laughs> daar hangen. Ja, ja hangplekken, ja, ja. Er werd ja. heel weinig verkocht. En ik had ook een hele goede reggae selectie, want uh, via, het, het, het, uh, via No Fun. Ben ik mijn platen gaan inkopen bij uh, Bootdisk importplaten, okay. want die hadden ja. elke week hadden ze importplaten ja. uit Engeland, Amerika en, uh, en ja, dus heel veel independent platenlabeltjes. Mm. Uh, in, in, in, die, in die punk in die punk en die uh, new wave tijd. Dus je uh, had labels als Factory, uh, Stiff, uh, ja, Rough ja, Trade. Rough Trade. Ja, Het ja, was ja. zo'n enorme golf. Enorm, ja. enorm. En, en, en parallel dus aan die, aan, aan die New Wave. Dus dat, de, de reggae dat zat er achteraan, zeg maar. Ja, de, ja. Is, de, de Clash die speelde reggae nummers. Maar, um, even kijken hoor. Hmm. Uh, je kocht je platen in ja. bij Bouddhisme ja, voor Amicos Amigos oh ja. en uh, ja. Uh, maar je verkocht uh, dat, niet zoveel? <laughs> nou ja, ik heb toch wel veel verkocht. Want uiteindelijk. Ik, want want ik kom er komen steeds mensen tegen die zeggen dat ik. dat, dat, uh, dat ik hun uh, beïnvloed heb, zeg maar. met uh, de platen die ik daar had. Zoals bijvoorbeeld Jan Damstra. die nu in de band speelt. Uh, Nachtfilter. Hij is dichter. En. Uh, um, en die breng ik dan weer uit op mijn eigen platenlabel. Ja, Je dat. doet een open, een duizendpoot. Ja, maar uh, eigenlijk zou ik nog veel meer kunnen doen. Ja? Ja, tuurlijk. Kunnen of willen? <laughs> of... Nou, allebei wel, denk ik. Ja. Maar kijk, er zijn natuurlijk uh, economische beperkingen ook, en ook familiebeperkingen. Dus, uh, um, maar nog even, nog even teruggaan naar, uh, hoe heet het? Um, de minipops. De, de minipops. Ja. Ja. Op een gegeven moment hadden we dus op, op het plaatlabel van Balli van de Zanger... Dus twee singles uitgebracht en, uh, en een LP of twee LP's, ik weet niet precies. En Toen uh, um, zocht uh, Joy Division zocht een voorprogramma in Nederland... Nou, de tweede de minipops. Dus toen uh, hebben we het met Joy Division uh, gespeeld... En ook, op een gegeven moment zijn we ook naar Engeland gegaan. En dan hebben we ook voor Factory, voor het Factory label, hebben we ook een paar singles gemaakt. Opgenomen in Engeland. Ja. Met Martin Hennet. Met Martin Hennet, Met Martin Hennet. Met Martin Hennet. Dat is de producer van Joy Division. Ja. Uh, eigenlijk die de sound van Joy Division ja. neerzetten. Want ja. Ja. die band zelf... Nou, kijk, het, het, het was natuurlijk zo dat... Uh, um, ...Martin Hennet, die, die was altijd... Uh, ...of stoont of dronken... ...dus, dus lag, in principe lag hij gewoon ergens... ...sigie, uh, ja? Lag hij ergens, <laughs> serieus, ja. ja. <laughs> en de engineer... ...die nam alles op. Oké, okay. ja. En uh, dus we hadden daar twee silens opgenomen. Ja. En... Uh, en het duurde maar, en het duurde maar, ze kwamen maar niet uit. Zei, nou, wat is dit nou, weet je? En, ja. en, en toen gingen we een LP maken. En toen vroeg hij in de groep, en wat zullen we doen? Zullen we dat weer door Martin Hennet laten produceren? Ik zei, nee, nee, nee, niet Martin Hennert, te lang. Maar we hebben toen zelf geproduceerd, die LP. En die hebben we in Volendam opgenomen. Of in Volendam gemixt. Bij Arnold Muren van de okay. Kets. ja. ja. ja. <laughs> en Arnold Muren kwam, kwam ik later nog tegen. In Groningen. In, uh, op uh, een... Uh, hoe het, Noorderslag. Ja. Toen hadden we op een of Ik weet niet hoe het kwam. We hadden één kamer van hotel. Zoiets dergelijks was het. Want er was gewoon een gebrek aan kamers. Zoiets, ja, Zoiets was het geweest. Zo druk was het daar. Dus ik kwam met Arnold Muren op de kamer. En Arnold zei, ik snap er geen. Ik, ik, ik, to had het over die platen, Sparks in a Dark Room. Yeah. Die trouwens uh, eind juni 40 jaar uit is. Dus okay, in, in, in, yeah. de, de, de, in, in Londen, in het, Londen komt een feestje waar ik misschien naartoe ga, waar ik natuurlijk genomen ben. Maar de mini-pops gaan dan toch ook optreden, of niet? Ja, ja in Londen. Ja. En um, het is de bedoeling dat ik daar natuurlijk ook bij ben, want ik heb daar niet op het plaat meegedaan, maar um, ja, even kijken of het allemaal lukt.